blue-eyed boys like tiny dim shines through. How do you feel? How do you feel? Well, here we are, cracking jokes in the corner of our mouths. And I feel like I'm laughing in a dream. If I was young, I could wait outside your school, cause your face is like the cover of a Magazine. magazine. face. Weer bij Goedemorgen antwoord. We gaan een hele interessante uitzending tegemoet. Uh, u hoort me vast wel heel goed. We gaan een hele interessante uitzending tegemoet... Uh, uh, met heel veel spannende onderwerpen... en natuurlijk zeker een belangrijke beschouwing op de verkiezingen. Ik ga u eerst even voorstellen wie hier allemaal bezig zijn... om het een mooie uitzending te maken. Uh, Pim Groof, die staat hier de techniek te doen... Kort uh, Draaien heeft weer een mooi programma samengesteld... samen met uh, Ben Zonneveld en G. Rutte. Uh, en hij heeft ook weer alle mooie muziek bij uitgekozen. De presentatie doe ik vandaag samen met uh, Jan Koper. Goedemorgen, ja, Goedemorgen, Roy. Hallo. Nou, vertel, wat gaan we het eerste uur doen? Uh, gisteravond natuurlijk het laatste uh, verkiezingsdebat... Hè. in het Theater de Krocht het lijsttrekkersdebat. Uh, de laatste kans voor de lijsttrekkers... om uh, uh, de potentiële kiezers uh, naar zich toe te trekken... Uh, ...en zich te onderscheiden. Dus uh, daar gaan we eerst het eerste uur aan besteden... ...om daar even op uh, terug te blikken... ...wat viel op en uh, wat is er allemaal gebeurd. En uh, ja, het, het tweede uur... ...staat eigenlijk weer een beetje wat klassieker... Uh, uh, ...de Goedemorgen-Zandvoort... ...want vanaf volgende week zijn er natuurlijk... ...geen verkiezingen meer... Dan, uh, da, ...dan vullen we het op weer met uh, andere onderwerpen... Um, zo uh, so, so praten we ook met de ambassadeur voor, voor Jan de Otto. En uh, praten we over tien jaar seniorenvereniging met Gerard Kuiper. En we zijn natuurlijk heel benieuwd bij Remco Wijnja, directeur van Pluspunt. Uh, hoe het na corona gesteld is met uh, de instellingen en wat uh, de wensen zijn daar. Uh, dan zie ik nog één dingetje staan in dit uur. Om uh, kwart voor elf praten we over de circuitrun die natuurlijk eind deze maand wordt uh, gelopen. Ja, ben je alles aan het trainen? Nou, ik ben wel bezig met hardlopen, maar ik weet niet of ik daaraan mee ga doen. Oh, je kan het een kort stukje doen hoor, dus dat uh, valt mee. <laughs> um, ja, ik ben er gisteravond uh, zelf niet bij geweest. Ik zat in de trein uh, vanuit Assen richting Zandvoort. Um, dus ik ben heel erg benieuwd, wat was jouw eerste indruk? Was het een, een positief debat of een scherp het, debat? Het, het, het, was, het was een scherp en uh, levendig debat. Dat is denk ik het beste om het uh, zo even kort uh, te omschrijven. Uh, er gebeurde veel. Er werd uh, veel gezegd. Het was ook wat ik net zei. Uh, partijen zochten echt een confrontatie op... en uh, uh, konden zich ook goed onderscheiden... of uh, ja, laten zien wat de verschillen waren. Uh, dat werd natuurlijk aan de hand gedaan... onder leiding van Ben Zonneveld aan de hand van een aantal stellingen. En uh, partijen konden ook vragen aan elkaar stellen. Wat het wel heel interessant maakte is... misschien waar een partij uh, persoonlijk mee zat. Je uh, had bijvoorbeeld het CDA... Uh, die, die een vraag had aan de OpenZet, die natuurlijk twee jaar geleden niet meer onderdeel uitmaakte van de coalitie, hoe zij zijn omgegaan met het volgens het CDA blokkeren van bouwprojecten. Nou, dat creëerde uh, meteen uh, natuurlijk een uh, goede uh, discussie. Uh, ja, wat ook wel een beetje uitliep als je er zelf bij was, uh, op een beetje sensatie. Uh, maar het werd wel duidelijk dat die partijen gewoon uh, wel allebei voor iets anders staan, denk ik. Zo, zo zie ik het. Um, uh, want de Open vond dan bijvoorbeeld... dat het uh, CDA ook te weinig heeft gedaan... om die bouwprojecten uh, goed, te, uh, goed, goed die plannen te maken. Um, wat nog verder opviel... Uh, GroenLinks had eigenlijk een uh, hele klassieke vraag aan de PVV. Um, zij, vonden het namelijk, zij stelden namelijk dat het ongrondwettelijk uh, is om statushouders uit te sluiten van de woningmarkt. En met de nadruk op dat het islamitische statushouders zijn. Nou, je verwacht misschien wat voor debat daaruit komt. Ja. Het was allemaal best wel voorspelbaar, ook dat. Um, uh, maar ja, het is nog wel, nogmaals duidelijk uh, waar die twee partijen staan. Um, uh, ja, en als ik dan even verder ga, wat er hier denk ik wel op aansluit... er was ook een stelling uh, die avond... Uh, over het uitsluiten van partijen. Hè? Dat, dat, dat zie je natuurlijk ook wel landelijk uh, gebeuren. Dat Bijvoorbeeld de FVD of de PVV wordt uitgesloten. Nou, voor Zandvoort is die laatste dan ook een optie voor de partijen. Een aantal gaven echt aan dat, dat, uh, ja, dat het niet kon. Uh, samenwerking met de Partij voor de Vrijheid, D66, uh, GroenLinks, PvdA uh, gaven dat aan. Uh, waarop de PVV zelf ook wel weer zei van uh, waarom is dat nou... want we konden elkaar ook wel vinden op uh, genoeg aantal onderwerpen. Ja, maar die partijen vonden toch dat het... Uh, ja, vooral het uh, islam en het volgens hun discriminerende standpunt van de PVV... Uh, die ze toch herhaaldelijk naar voren brengen... dat dat uh, ja, geen uh, materiaal is om uh, op samen te werken... Uh, dus dat gebeurde een beetje in de, de eerste helft van het debat. Het was, uh, iedereen kwam een beetje gelijkmatig aan het woord. Het was uh, heel interessant, ja. ja en die, uh, die discussie, maar dat betekent toch niet dat mensen niet samenwerken? Want ik geloof dat partijen wel samenwerken natuurlijk. maar niet in een coalitieverband willen. Nee, tuurlijk. En, ja. en, en ze gaven beide ook gewoon voorbeelden van hoe het er de afgelopen jaren wel is gebeurd. Uh, en dat, dat zal de komende jaren ook wel weer gebeuren. Maar waar het hier echt om ging is of je... Uh, nu al kan zeggen of, uh, of mensen met elkaar in een coalitie uh, gaan uh, komen. En dat was wel interessant, want uh, het uitsluiten van mensen... dat vond GroenLinks dan ongrondwettelijk, uh, uh, noemde de PVV... is het uitsluiten van partijen dan niet uh, ongrondwettelijk. Dat is wel een interessante. Dus ik heb daar even wat uh, over opgezocht. jaar uh, ging het daar natuurlijk ook over, hè, bij de Tweede Kamerverkiezingen. Dan heb je altijd Mark Rutte, die wordt gevraagd, sluit je Geert Wilders uit... Daar zei toen een politicoloog over dat het eigenlijk uh, helemaal niet ondemocratisch is om uh, dat te zeggen. Want als een politicus dat laat weten, dan weten de kiezers ook waar ze aan toe zijn. En dus als je bijvoorbeeld op GroenLinks stemt, dan weet je dat die niet een uh, coalitie gaan vormen met de PVV. Dan is dat duidelijk. En uh, uh, wil je toch het gedachtegoed van de, van de PVV in Zandvoort in een want dan moet je maar op hun partij stemmen. Dat is eigenlijk wat uh, die politicoloog vorig jaar daarover uh, zei. Uh, nou ja, daar is natuurlijk wel wat voor te zeggen. En uh, dat is wel een interessante. Uh, dus ja. Ja, heel erg benieuwd. En uh, was er ook een, een dat je zegt, een, een winnaar in het debat? Dat je het gevoel krijgt... Was er een winnaar? Ja, ja dat heb je vaak bij uh, peilingen op uh, de nationale televisie... als er debatten zijn. Uh, wordt er, als het roepen, er was een winnaar of er was iemand die... Uh, onverwachts uh, scherp uit de hoek kwam? Nou, ik vond wel... Uh, en dat is misschien dan niet... Uh, één iemand of uh, één partij... maar dat ze zich allemaal... ook al denk je van tevoren... nou, best wel een aantal partijen liggen best wel dicht bij elkaar... maar ze konden allemaal goed hun eigen verhaal... je herkende heel erg goed... hun eigen campagne in uh, wat iedereen zei. Ik denk dat iedereen goed uh, naar voren kwam. Uh, ja, wie de, wie de winnaar was van het debat... dat is echt heel lastig om te zeggen. Ik was ook niet per se voorbereid op dit uh, debat. Maar ik denk ook, als ik dat wel was, dat het alsnog heel lastig was uh, om dat uh, te kiezen. Ik denk dat ze er allemaal zelf ook wel uh, tevreden over waren wat ze hebben kunnen zeggen. Um, en ook de kans hebben gepakt om op elke stelling uh, wat uh, te doen. Uh, ja, en natuurlijk ook de nieuwe partijen, uh, die, uh, uh, die moeten zich natuurlijk extra profileren, omdat ze zich de afgelopen jaren natuurlijk niet hebben kunnen laten zien wat ze nu pas meedoen. Uh, maar dat lukte volgens mij ook wel uh, prima. Um, ja, en inderdaad, uh, nou, partijen als de, de VVD die keken liever vooruit. Uh, waar je het zag bij CDA, misschien ook D66 en OPZ... Die, die waren nog wel zo van het groepje die ook wel keek... van wat ging er nou fout de afgelopen vier jaar... ook natuurlijk met de, met de onderlinge samenwerking... Dus dat, dus dat waren misschien een beetje de verschillen. En sowieso de nieuwe partijen kijken vooral natuurlijk vooruit. Um, wel ging de stelling over dat de, dat de raad uh, de controlerende taak uh, verzuimt uit te voeren. Nou ja, dat is natuurlijk ook wel een veel gehoord kritiek hè, van, uh, van kiezers ook deze keer weer. Um, dat het misschien zo zou zijn dat, dat alles wat de coalitie beslist al van tevoren vast ligt. En als er een meerderheid is dan maakt niet meer uit wat de oppositie vindt. Zo'n argument gaven bijvoorbeeld ook uh, OPZ en uh, Marco Deen van de PVV uh, op deze stelling. Je had ook uh, Zee, uh, Mirko Gerrits, die een, uh, een voorbeeld uh, gaf van het participatieplan... wat dan uh, niet voldoende uitgevoerd uh, uh, zou zijn. Ik um, kreeg een antwoord op van de PVDA die zei dat het vanwege corona... in een aantal projecten inderdaad niet helemaal goed uh, is verlopen... Uh, maar dat het wel die inzet is geweest om dat uh, goed uit te voeren. Want even terug naar dat participatieplan. Daar is dan het idee dat uh, uh, bewoners ook echt betrokken worden bij het vormen van het beleid. En niet alleen kunnen zeggen van nou ja, uh, ik wil dit niet of ik zou graag dit willen. Maar ook echt be projectmatig zeg maar, betrokken zijn bij... Uh, Zoals bijvoorbeeld met de omgevingsvisie, waar heel veel participatierondes ja. bij geweest. Ja, zeker. Dat, dat is ook een voorbeeld. En bijvoorbeeld de ontwikkeling van Nieuw, Nieuw Noord, waar natuurlijk onlangs een plan... Uh, over is aangenomen. Nou ja, hoe dat plan tot stand is gekomen is misschien nog helemaal niet zo uh, lekker gelopen met de participatie, maar wat wel partij aangaven is dat er uh, de komende tijd bij de uitvoering uh, continu wordt nagedacht over met de mensen van de letterlijke straat misschien wel van hoe komt mijn straat eruit te zien. En dat is zo'n voorbeeld van hoe dat uh, plan de komende jaren dan misschien uh, beter uh, uitgevoerd kan worden. Ja, wat ik net eigenlijk al zei. Waar die stelling ook uh, veel minuten aan kwijt was, is uh, dat de coalitie alles van tevoren zou vaststellen. Wat natuurlijk heel interessant is, want uh, Sanford heeft drie coalities gehad in de afgelopen vier jaar. Dus dan zag je ook, uh, ja, het eigenlijk ja, alle partijen hadden wel verschillende belangen natuurlijk bekleed. En uh, dat, dat maakt het uh, debat op dat punt uh, nog interessant, uh, dat wel. Het ging ook even over een stukje dualisme en... Uh, wat er nou uiteindelijk van de grond is gekomen. En dat vond de op oppositie niet, uh, niet genoeg. Uh, te weinig projecten, te weinig gerealiseerd de afgelopen vier jaar. Nou, je kon het verwachten, de coalitie vond daar iets anders over natuurlijk. Of nou ja, de coalities de stonden daar natuurlijk allemaal als individuele lijsttrekkers. Maar dat bedoel ik natuurlijk de partijen die de afgelopen tijd uh, samen hebben gewerkt, samen uh, hebben opgetrokken. Ook op die bouwprojecten, zoals uh, Boulevard, nou ja woningbouwprojecten, de kudidex. Um, ja. Maar wat bedoel je met uh, het dualisme? waren de mensen daarvan mening dat er te weinig discussie was? Er is natuurlijk een coalitieakkoord gesloten. Ja, ja. En, en zelfs aan het begin van de, van, de, deze, van de afgelopen periode een raadsbreed programma. Nou ja, met dualisme bedoelen ze natuurlijk uh, uh, dat, uh, dat ook al heb je als coalitie een meerderheid, dat je altijd nog rekening houdt met de minderheid van de oppositie en dat je ook um, als individuele partij zelf, ook al ben je onderdeel van de coalitie, toch een andere keuze kan maken. Ook al frustreert dat misschien dan wel uh, uh, ja, de da daadkrachtigheid van, de, van het bestuur. Uh, ja, daar ging het ook over. en Ja, ik moet zeggen, daar ging het vier jaar geleden ook over en... <laughs> Daar gaat het tijdens de periode natuurlijk ook genoeg over. Maar wat in ieder geval wel belangrijk is, wat alle partijen denk ik wel merken van links tot rechts... dat, uh, dat er gewoon wat weer, uh, meer samen moet worden gewerkt. En dat is denk ik wel een mooie verkiezingsbelofte om ook echt vast te houden. Ja, dat is een hele mooie om naar uit te kijken. Ik had begrepen dat er uh, partijen waren die niet eens de moeite hadden genomen om stelling uh, aan te leveren bij uh, de redactie. Nee, ja, je zag inderdaad aan het einde. Uh, het waren vijf stellingen in totaal, het hele debat. En dan kwam stelling vier ineens van GroenLinks. Dat, dat, dat verbaasde mij zelf ook wel van. Hey, kon de partijen dan ook uh, stellingen inleveren. Uh, dat ging dan over uh, uh, uitkeringsgerechtigden uh, uh, die graag aan het werk willen. Maar als je dan aan het werk, een beetje aan het werk gaat, dan. Het uh, recht op al die vergoedingen vervalt dan. En wat kan de gemeente daar dan in doen om. Uh, die mensen te ondersteunen. Uh, nou ja, wat je eerst al... Uh, de eerste helft van de 15 minuten uh, zag... is dat heel veel partijen de stelling veel te ingewikkeld vonden. Uh, het zo, zo stond hij ook wel een beetje opgeschreven, hoor. Dus ik begreep dat ook wel. Uh, en er werd eigenlijk een beetje van gemaakt... dat uh, mensen niet uh, zouden <tus> willen werken... en dat er genoeg vacatures zijn. Dus, uh, en dat, dat mensen gewoon een baan uh, kunnen krijgen. Ik, uh, ik denk dat we even overgaan naar een stukje muziek. Maar dat komt goed uit, want ik heb zo nog een uh, tweede deel. Ja. Dankjewel.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 A symphony played by the passing parade It's the music of life It's a beautiful noise Nou, daar zijn we weer. Uh, goedemorgen. Waar, waar luisteren we naar? Oh ja, we luisteren naar Neil Diamond met uh, What a Beautiful Noise. Nou, dat was het zeker. Uh, we gaan nog even verder over het debat, hè, Roy. Want uh, er is nog genoeg uh, meer besproken. Het ging bijvoorbeeld ook over uh, Nieuw-Noord en de ontsluiting. Ik weet niet, de, de Roy weet vast ook wel dat het daar al heel vaak gaat over uh, in de politiek. Dus uh, uh, wat was nou de stelling? Ja, er moet uh, een betere ontsluiting komen vanuit de wijk Nieuw-Noord. Een mogelijke optie is het doortrekken van de Herman-Heijerman-weg. Nou ja, het is een veelgehoorde oplossing. Eigenlijk werd die door uh, best wel veel partijen een beetje op de achtergrond uh, gezet. Hè? En het toverwoord was uh, tijdens die stelling onderzoek. En iedereen wilde graag nog een onderzoek naar of het überhaupt nodig is om Nieuw Noord te ontsluiten. En hoe dat dan moet gebeuren en waar en met wat en met een tunnel of met... Ja. heel veel geld. Om extra te ontsluiten, want dat is natuurlijk al ontsloten. Je kan er gewoon naartoe. Ja, um, ja nou, nee. Ja, het is geen eiland. Het is, het is geen eiland. En, ja. uh, het zit alleen wat vast op het moment dat de viskarren allemaal naar de Boulevard gaan. En dan kun je er wat Dat meer is meer eigenlijk in ook het uit. enige moment. Dat is eigenlijk het enige moment. Nou, dan hoeven we niet een milieuproject nee, met nee, te hebben. Nee, dat is misschien een beetje flauw om te zeggen. Maar ja. wat je natuurlijk wel ziet is als iedereen via de Van Lennepweg de Kostflora-straat uit moet, daar komt natuurlijk ook alles van het centrum bij elkaar. Dus dan zoek zoeken ja. dus nog een andere weg. Maar dat moet dan ook weer waarschijnlijk door natuurgebied. Dus hoe ze dat uh, allemaal gaan doen, dat is uh, nog wel interessant. Maar ik denk dat dit wel een van de punten wordt... die uh, ook de komende vier jaar gaat spelen. Daarom was het ook een stelling natuurlijk. Wat spannend. Uh, maar ja, als, als er weer de bekende truc gaat... dat we gaan er onderzoek naar doen... dan kunnen we het over vier jaar hier weer over hebben. En ja. de ontsluiting van nou ja. Noord hebben we volgens mij... ik woon nu tien jaar in Antwoord. En het is al tien jaar een punt bij de verkiezingen. Ja. Ja, al heel veel langer zelf. En uh, wat ook natuurlijk een heel lang punt bij de verkiezingen was... Uh, keer op keer is het de renovatie van de krocht. En daar werd in het begin nog even aan herinnerd. Uh, nou ja, ook het, ook het gebouw zelf is natuurlijk wel aan een opknapbeurt toe. En sinds 2014, dus al acht jaar lang... Uh, zeggen de partijen we gaan de schouders eronder zetten. En dat was wel een terechte opmerking van de debatleider... Nu op z'n vroeg in de zomer 2022 wordt er misschien begonnen aan iets van een uh, start uh, van een renovatie of van, van, ja, van voorbereidende werkzaamheden. Dus dat is toch wel ja, een pijnlijke constatering. Ik denk ook, uh, ja, want ook weer gisteravond zijn er genoeg beloftes gedaan. Maar als je dat symbolische theater de krocht in het achterhoofd houdt, is dat toch wel iets om over na te denken. Maar ik ben uh, nog wel benieuwd daar, want ik heb wel begrepen... dat het Theater de Krocht daadwerkelijk verbouwd zou worden met de cultuurnota. Dat, die, dat de budgetten daarvoor ook vrijgemaakt zijn. Nee, dat, dat, dat gaat nu dan ook zeker gebeuren. Hè. Er is 1,1 miljoen euro vrijgemaakt. Uh, uh, ook een deel daarvan bijvoorbeeld voor de extra duurzaamheidsmaatregelen... waar natuurlijk nu extra aandacht aan wordt besteed. Ja. Maar er is in ieder geval ook wel een ontwerp gekozen. Maar zeg maar, er moet nog... ...iets gebeuren dat er ook echt een schop... ...in de grond gaat. Ook al gaat dat niet in de grond... ...maar er wordt iets verbouwd... ...of iets aangebouwd. Of, ja. uh, dat, uh, dat moet nog even... Uh, er komen. Uh, ik wilde graag ook nog even terugkomen... ...op het uitsluiten uh, van... Uh, ...partijen. Uh, ja, want een van de redenen... ...dat bijvoorbeeld dan de PVV uh, werd uitgesloten... ...was vanwege tweets... ...van een uh, uh, kandidaat nummer 2... ...van de PVV die GroenLinks... Uh, ...aanhaalde... Wat uiteindelijk niet, misschien niet zo netjes was omdat diegene zichzelf niet uh, kon verdedigen. Omdat het natuurlijk niet uh, de lijsttrekker is, dus die stond niet op het podium. Maar ja, die tweets gingen dan bijvoorbeeld over dat de linkse mensen uh, uh, ziek zouden zijn. En dat de klimaatcrisis eerder een GGZ-crisis zou zijn. Nou ja, als die dingen worden opgeworpen in het de debat is het altijd een beetje lastig. Hè? Je hoorde ook wel een beetje publiek van, huh, wat, wat is dat nou? Precies wat wordt er nou mee bedoeld? Het is natuurlijk gewoon het twittergedrag van een uh, individuele ja, politicus dan ook uh, toevallig. Um, nou ja, dat is ook wel een van de redenen denk ik die GroenLinks dan aandroeg om, uh, om de PVV ook de komende periode uit te sluiten. Ik heb dan hier nog iets, uh, er kwam ook van Stanford uh, echt één, kwam dan bijvoorbeeld uh, het idee om in themacoalities te werken hè? want het ging dan hier over uh, om mensen uit te sluiten in de hele coalitie, maar wat als je nou bijvoorbeeld wel, uh, we komen weer op die twee partijen, GroenLinks en PVV vinden elkaar misschien best wel op het punt van dierenwelzijn of uh, ze hebben zich de afgelopen jaren op meerdere punten gevonden. Uh, als je daar nou coalities uh, op thema op sluit, wat gebeurt er dan? Misschien is Zandvoort dan veel uh, slagvaardiger. Um, even kijken, dan hadden we nog tenslotte een stelling over Zandvoort uh, blijft een patatdorp. Dat is heel interessant. Ja, nou ja. Dat is inderdaad heel interessant. En ook waar het de eerste de helft ook weer over ging... is uh, nou, wat, wat, wat, uh, wat voor definitie geven de partijen aan een Patatdorp. Dat lag misschien ook een beetje uh, aan, de, aan de stelling. Uh, nou, eigenlijk ging het daarom van de Zandvoort is een beetje achtergesteld. Het, het, het openbaar ruimte ziet er misschien niet heel mooi uit. Het centrum zou wat meer diversiteit bijvoorbeeld in ondernemingen kunnen hebben. Daar ging het dan uiteindelijk een beetje naartoe dat het ook... Uh, wel echt ergens over ging. Een uh, aantal partijen verwezen erin naar een actieagenda... die onlangs is ondertekend... Uh, samen met uh, ondernemers... om inderdaad dat, uh, dat centrum... wat diverser te maken. Want waarom het de patat door wordt genoemd... is omdat er voornamelijk aanbod... natuurlijk ook aan snackbars is... in, uh, in, in, in, in Zandvoort. Ik denk dat die daar een beetje vandaan komt. Uh, hoewel er wel één frietzaak is... in Zandvoort. Dat hoorde ik gisteravond ook. Um, Eén frietzaak... Ja, dat, dat is dan, volgens mij verwezen ze dan naar Frituur en maar dat... Uh, ah, en dan zou zeggen de veebal uh, en uh, het plein is geen dat, dat is dan patat, denk ik. Oh, ja, en de, noemen ze dat zo. Oké. Dat is een grapje van de mensen. Ja, ja, er werd ook nog even uh, duidelijk gemaakt dat het in Zandvoort toch echt patat is, want we zitten boven de rivieren, maar dat, dat is voor de mensen die het gisteren hebben gezien, als ik dat nu ga zeggen, dat is een beetje ongemakkelijk, want dan vinden mensen dat helemaal niet grappig, maar uh, Oké, okay, goed. Uh, dat was eigenlijk wel een beetje de, waar, het, waar het gisteravond over ging. En uh, we hadden nog een, uh, zometeen uh, een toevoeging daaraan. is de ondertekening van het Regenboogstemma's Daar wil ik het graag zo nog hebben uh, over met Mirko Gerrit van Zee. Want zij is er namelijk een van de vier partijen die dat niet hebben ondertekend. Dat is natuurlijk interessant uh, om het daar nog even over te hebben. Maar uh, nee, Roy, dit, uh, dit, was een, dit was de interessante vrijdagavond... Uh. En wie heeft het initiatief genomen tot Regenboog ja, dat regenboogstemakkoord? Dat ja, dat komt natuurlijk vanuit het, het COC. Uh, de, normaal ook al landelijk, hè? bij landelijke verkiezingen zie je dat gebeuren. En in dit geval COC land, omdat daar uh, ja. zand wordt ondervalt. En welke partijen, uh, weet jij, hebben het ondertekend en welke niet? Dat is natuurlijk ook interessant. Nou, in principe uh, uh, alle, dan moet ik het even goed zeggen... Alle Landelijke partijen... of nee, ik ga het even helemaal anders zeggen. Degenen die het hebben ondertekend waren D66 VVD, PVV van de A, GroenLinks en de gemeente Belangen Zandvoort. Vijf partijen, degenen die het niet hebben ondertekend zijn de PVV. Nou, dat kon je ook wel een beetje verwachten, omdat ze dat landelijk meestal ook niet doen. Oudere partij Zandvoort heeft ook geen handtekening gezet samen met Jong Zandvoort. Een aantal gaven daar nog wel een toelichting over. En ook C, uh, uh, Mirko, uh, heeft het uh, regenboogakkoord uh, niet uh, ondertekend. En uh, daar wilden we graag even verantwoording over. Dus. Ja. Ja, ja, we zijn heel benieuwd. Nou ja, ik, ik kan wel losbranden. C is een echte regenboogpartij, laat ik daarmee beginnen. Onze nummer 10 uh, is vrijwilliger bij het COC notenbenen. Uh, ik doe zelf dingen voor Rainbow Radio, ik ben zelf B, daar ben ik ook heel open over. Uh, maar we hebben die, dat akkoord gelezen, dat heeft vier dagen voor het debat opgestuurd geweest. Er Nou, nog een uh, last moment een stemming overgehouden en alles. Maar er staat op een gegeven moment... een zin in dat akkoord en dan staat er dat... de uh, financiële bijdrage van het Rijk... staat er eigenlijk in dat er van ons verwacht wordt... dat wij die als gemeente over zouden nemen... op het moment... Uh, uh, dat het Rijk daarmee stopt. En voor ons is dat een reden geweest... dat we dachten van ja, wij weten niet... hoe de financiële situatie er over een paar jaar uitziet. Dus we weten niet of we dat waar kunnen maken. En... In Zandvoort is het ook zo, hè, de, um, we, we geven ontzettend weinig geld uit aan jeugdzorg. Dat ligt hier veel lager dan in de andere gemeentes. En wij zijn gewoon heel bang dat er ineens een nnn effect ontstaat. Want er is dus al een tekort bij de jeugdzorg. Er is een tekort op andere vlakken van de zorg. En dan komt daar straks dit bij. Ook zaten we te denken, stel alle lokale partijen ondertekenen dit... dan ziet straks een politicus uh, uh, die in de Tweede Kamer zit dat... die denkt, oh top, al die gemeentepartijen die staan er gewoon voor open om die financiële bijdrage over te nemen... terwijl ja. de uh, gemeentes het ontzettend zwaar hebben. Maar om hoeveel gaat dat dan? Hoeveel nou, we hebben dat, we hebben dat een beetje nagetrokken. en dat kan wel rustig over 50.000 euro gaan... afhankelijk van de gemeente. Ja, Maar er wordt nu ook wel al een deel van de gemeente be, gemeentelijke begroting... is uh, in ieder geval sinds de laatste keer ook een deel van de ingezet... ik weet niet hoeveel dat is, 30.000 mm -hmm. volgens mij... Ja. Voor LHBTI-activiteiten. Dus je kan je ook wel afvragen: van hoeveel is dat nou? Klopt, en, en ja. dat is ook goed. En uh, uh, we zijn ook van plan om een intentieverklaring te tekenen. We wil zeggen: van hey, we, we willen het in grove lijnen wel aanhouden. Alleen we vinden het gewoon te spannend om nu te zeggen: van hé, hey, uh, uh, we willen ons aan die financiële belofte uh, liëren, zeg maar. maar. die financiële bijdrage, is die uh, ook dan niet voor een deel uh, de subsidiëring aan de COC's in het land? Ja. Ja, absoluut. Ja. Ook voor een deel. En die hebben we niet in Zandvoort. Nee, nee, dat, klopt. Ja. nee dat klopt. Dus ja. dat scheelt dan weer inderdaad... Hè, in Zandvoort. Dus dat is waar. Maar in ieder geval, dit is, dit is voor ons de reden geweest... dat we hebben gezegd van... Uh, uh, we doen het niet. Maar we, we zeggen daarmee niet... we gaan ons er niet voor inzetten. Ons partijprogramma... staat vol ook met dingen voor de LBTI-gemeenschap. Uh, en we hebben ook... alle intentie om daar wat mee te doen. Hè? Want... Dat is iets wat ik wel wil benadrukken. Gisteren volgden aan mij een aantal partijen die, volgens mij, toch een iets andere beweegreden hebben om het niet te doen. Uh, wij denken absoluut wel dat er veel moet gebeuren en dat er veel beter kan. Uh, ja. En dat is ook misschien omdat ik misschien dicht bij die gemeenschap sta, dus ook de verhalen hoor uh, weet dat het beter moet. Dus ja. ja, ik denk dat daar zeker nog een, een strijd ligt. Je zeg deelt maar. ook deel aan de praatgroepen over het beleid. Ja, ja absoluut. Ja. absoluut. Dus, uh, ja. dus het is niet een, dezelfde redenering als bijvoorbeeld de PVV had. Uh, dat lijkt nee, me niet. Nee, ja, dat nee. weet ik niet. Hij zit hier niet. Maar dat vermoeden ja. heb ik niet. Want we hebben tijdens het jongere debat, uh, toen jij uh, met corona, door corona geveld was... Mm -hmm. hebben we tijdens het jongere debat kunnen constateren... hoe de PVV over deze zaken denkt. Ja, nou, de, en dat is ook wel dan een vraag van een aantal partijen zeggen van... Zandvoort loopt daarin voorop, denk je dat ook? Zandvoort is een, ja, toch wel een soort voorbeeld van hoe het in de rest van Nederland zou kunnen gaan nou, met uh, LHBTI? Of ik denk, ik denk dat eigenlijk dat, het, positief? dat, dat uh, het onderste stuk van Noord-Holland een beetje voorop ligt hierin. Er zijn hier ontzettend veel gemeentes waarin er best wel goed uh, mee om wordt gesprongen. Um, dus ja, ik durf wel te zeggen dat we een beetje voorop lopen. Maar dat betekent niet dat het probleem is opgelost. Dus dat betekent niet dat er niet alsnog ontzettend veel moeite in moet worden gestopt. En ik denk dat dat een beetje de... Ik denk fout is misschien grof om te zeggen. Maar ik denk dat dat wel uh, belangrijk is om, om ook in het achterhoofd te houden voor partijen. Van ja, het is, het is relatief goed hier. Maar ja. het, het kan veel beter. Ja. En en, en wat zijn dat dan voor dingen wat, wat je denkt van dit gaat echt helpen, dus hier moeten we op inzetten? Nou, ik, ik uh, weet bijvoorbeeld in Zandvoort dat het niveau van voorlichting uh, nog wel een stukje opgeschaald kan worden. Ik weet namelijk ook bijvoorbeeld dat het uh, COC hier niet bijvoorbeeld in het Wim Gertenbach uh, uh, voorlichting mag geven. Uh, ik vind bijvoorbeeld een regenboogloket een ontzettend interessant idee. Ik denk dat het interessant zou zijn om een soort huiskamer op te richten waar Albert Iers elkaar... Kunnen ontmoeten, weet je, of desnoods dat je zegt in een onderneming. Er is elke week een, een paar uur waarop dat kan, weet je. Iets, iets in die geest. Dus er zijn echt wel gewoon een aantal kleine dingetjes. Waardoor je dat gemeenschapsgevoel kan versterken. Uh, en waardoor je ook die acceptatie ja, toch wel meer, meer afdwingt. En is dat niet iets wat eigenlijk ontstaat is juist in de laatste jaren? Want uh, we hebben allebei deelgenomen aan die discussieavond over de, uh, het regenboogbeleid. Ja. Maar dat is de eerste keer in tien jaar dat ik dit meemaak. Dus uh, ja. behalve het feit dat wij steun krijgen... voor het organiseren van een Pride vanuit de gemeente... wat mm -hmm. ontzettend leuk is, een goed feest... en ook ja. wel echt belangrijk voor de ondernemers... Uh, was er inhoudelijk eigenlijk uh, niet de afgelopen jaren. Nee, nou, dat, dat, dat gevoelden wij dus ook wel een beetje. En, en wij spreken natuurlijk ook ontzettend veel met mensen. En dan krijg je toch wel terug van... Hey, het zou ontzettend mooi zijn als die inhoud er nu wel komt. En, en het, het, het fijne is inderdaad... de gemeente heeft al bereidheid getoond om dat te doen. Ik ga niet hier met de... De vlag zwaaien of iets van, oh kijk ons heeft dat, dat is dat totaal niet de intentie. Ja. Uh, weet je, dus, dus juist daar willen wij op meevaren. En kijken hoe kunnen we dat in een goede baan leiden. Maar daar is geld voor nodig toch? Daar is geld voor nodig, ja. Ah, en, en dat is ook wel wat in dat akkoord stond natuurlijk. Van het, het is dan misschien veel geld of nou ja, 50.000 euro. Uh, maar als jullie het om dat geld ging, dan zou je denken van onderteken het. Omdat jullie juist zoveel ambities maar, hebben. Dat, dat is dus eigenlijk het ding hè. We zijn absoluut bereid om dat geld uit te geven. Daarom ook ja. dat we zeggen... we willen een intentieverklaring tekenen... We, nu zeggen, we willen het in grove lijnen volgen... want het is gewoon nodig dat er meer aandacht naar wordt besteed. En dat kost geld, zo gaat het in de gemeente. Ja. <laughs> maar maar uh, we vinden het gewoon te spannend... om daar een harde afspraak over te maken. En hard te zeggen, het moet zo of zo. Want je weet gewoon niet hoe de financiële situatie eruit ziet. Er is een kans dat er een mogelijke recessie aankomt... nu met wat er allemaal in Oekraïne gaande is. Hè. Dat, dat klinkt een beetje doomsdenken... maar dat zijn wel dingen... Uh, waar je over na moet denken als je in die gemeentepolitiek zit. Dus eh, vandaar dat we zeggen van, we tekenen hem niet... maar we gaan hem zeker wel in golflijnen volgen. Absoluut. Oké, okay. nou, tot zover denk ik toch, Roy? Of ja. heb jij nog een... Uh... Nou, ik, ben, ik ben heel erg benieuwd naar uh, hoe het vorm gaat krijgen in de, in de komende tijd. Uh, en misschien uh, is het een goed idee om volgend jaar eerder te beginnen, Of volgend jaar, of vier jaar eerder te beginnen volgend met jaar, het uh, Regenboogakkoord uh, uh, op te stellen. Uh, ja. Dat partijen daar misschien ook kunnen amenderen. Ja. Ik kan me voorstellen, als je zegt een bijdrage aan een COC, wat wij niet hebben, en een Haarlem bijvoorbeeld wel. Mm -hmm. uh, dan is het natuurlijk heel lastig om te zeggen van ja, ik wil vastleggen dat de overheidsbijdragen die zij krijgen, dat we die overnemen. Ja. Want. Uh, het ja. zou misschien voor de stichting C zijn. Ja, ja bijvoorbeeld. Ja. Ja. Wat nou, trouwens goed. ook een prachtige stichting is. Hè? En ook, ook Pride at the Beach heeft een, even een veer uh, erin. <laughs> nee, het is hartstikke Dank leuk dat ook. dat er is. Ja. Ja. Ja. Nou, ja. We, we, we, dat is een, een, een punt. De stichting LBTJC krijgt uh, tot op heden nul subsidie... voor ja. activiteiten en dingen die gedaan worden. Ja. Dus het is uh, best wel eens iets om, uh, om over te praten. Ja. Zeker, ja. Nou ja, dat, dat wordt dan misschien bereikt uh, door die samenwerking op dat uh, regenboogthema. En dat regenboogstembusakkoord wordt ook vaak landelijk ondertekend. En dan zie je toch wel dat het twee keer moet duren totdat ze nu bijvoorbeeld iets gaan doen met het verbieden van uh, homogenetingstherapie. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe dat op... Uh, persoonlijk ben ik heel benieuwd hoe dat, hoe dat op lokaal niveau zich gaat ontwikkelen. Dat was in ieder geval de afsluiting van het uh, lijsttrekkersdebat. Wil je het nou nog even, want maandag gaan we natuurlijk allemaal stemmen. En dinsdag en woensdag wil je nou dat debat terugzien. Kijk dan op uh, zandvoortkies.nl. En dan gaat Zandvoort kiezen. Nou, dankjewel Mirko ook nog voor je toelichting. Dank jullie wel. En succes. Ja. Dankjewel. zijn we weer. Ik ben eventjes vergeten naar welke heerlijke muziek we hebben geluisterd, want we zaten hier nog druk na te discussiëren over het uh, regenboogakkoord. Het ja, waren de triplets. You don't have to go home tonight. You don't have to go home tonight. Nou, uh, dan Dat, blijf was, ik hier dat vanavond. was gisteravond ook een beetje de, uh, de, het zinnetje. Het beetje don't have to go ja. home. Nou, dan wordt het een heel laatertje vanavond in de Haltestraat. voor mij. Um, en als het goed is, hebben we uh, zo aan de telefoon um, ja Michel Landman. Michel Landman. Michael Landman, ja. Michael Landman, excuseer. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Je hebt natuurlijk al eventjes hard gelopen. Je, je kan alweer op adem komen? Ja, ja, ja. ik heb geen gewoon weer de nodige kilometers in de benen zitten. Kijk, zie. Ik, ik was een grapje, maar het is gewoon echt zo. Dus het is. Uh... Ja, ja. <laughs> maar we gaan weer beginnen met ja. de circuitrun. Ja, we gaan weer beginnen met de van Hij staat weer op de agenda. Na twee jaar uh, corona, uh, helaas niet. Maar uh, hij zit er weer aan te komen, zondag 26 maart. Zondag 26 maart. We hebben even een vraagje over het geluid. Uh, of het op handsfree staat of iets dergelijks, want het komt heel zwak over hier in de studio. Nee, hij staat niet op handsfree. Nou, het gaat ook niet ietsje beter. Ja, uh, 26 maart. Ja, dat komt. En, uh, nou, dat is hier, dit is nu de 13e editie. En uh, nou, er zijn ongeveer zo'n 10.000 lopers weer over uh, het circuit en door het dorp en over het stroomlopen. lopen. En uh, nou, ja, dit is een samenwerking tussen uh, Le Champion, bekend van de Dan to -dam en de Zeeverheuvelen-loop, in samenwerking met uh, Rotary Zandvoort. En dan gaan we weer met z'n allen lopers voor het, uh, goede ah. en, uh, het goede doel. Dat goede doel is al kwalijk voor een uitzending geweest, uh, Stichting Usher. En uh, daar gaan we ons hard voor maken en uh, proberen met het uh, lopen de nodige euro's binnen te halen. Nou, dat is natuurlijk fantastisch. Nog eventjes uh, kort samenvatten, want niet alle luisteraars luisteren iedere week. Uh, de stichting Usher, wat doet die? Uh, stichting Usher die zit er eigenlijk in om uh, geld op te halen voor onderzoek voor het uh, Usher-syndroom. Het, het is een syndroom houdt in dat uh, uh, mensen die eigenlijk uh, door die ziekte langzaam uh, blind uh, en ook doof worden. Dat is natuurlijk een hele, hele hard ja. Want deze stichting maakt het hard voor een wetenschappelijk onderzoek om te kijken of ze daar middelen kunnen vinden of medicatie of wat voor alternatieven om uh, ja, het proces af te remmen of zelfs misschien in de toekomst uh, te verbeteren. Nou, dat klinkt in ieder geval heel erg een goed doel, uh, maar iedereen zich natuurlijk gewoon extra hard voor wil gaan lopen. Uh, wat, wat kunnen we allemaal doen tijdens uh, de circuitrun? Want ik heb begrepen, het is niet alleen maar die hele lange, hele zware runnen over het circuit, het strand en door het dorp. Nee, we beginnen vroeg met de specials. dat is eigenlijk een, een, een geboortekindje van het goede wil van twee jaar geleden. En geleden vond gehandicaptersport. En dan hebben we een, een kleine run van 400 meter voor de, uh, gehandicapte kinderen in een rolstoel, of in een roadrunner, of met een looprek of ondersteuning van ouders. En die hebben we eigenlijk in eerder gehouden. En daarna beginnen we met twee kidsruns, een run van 900 meter en een kidsrun van 2,6 kilometer. En dan beginnen de echte de, de, de, de, de runs. Dus dat betekent uh, de, het luchtje circuit, 4,2 kilometer. Dan hebben we op uh, de agenda staan de 12 kilometer. En daarna nog zelfs de 10 Engelse Nijl, dus ongeveer uh, 16 kilometer. Oké, okay, dus het is, de langste is 16, de ertussen is 12. En de eerste was? 4 kilometer. 4 kilometer. Dus, dus dat is echt een rondje circuit. Ja, sorry dat ik het af en toe even herhaal, omdat het geluid nogal slecht is dat de luisteraars niet weten. Een dus rondje circuit is 4 kilometer. Ja, het is 4,2 kilometer. Nou, kijk eens aan. Ik, ik vind dat de hele studio hier gewoon mee moet rennen. Dat spreekt voor zich. Nou, ze zijn van ja. harte welkom, hoor. Ze zijn wel harte welkom. Ja, kijk eens. De, de lijsttrekker uh, hier aan tafel, die roept al van tevoren. Ik, ik doe mee. Uh, Heel goed. Kijk even nou, naar mijn collega. Doet hij ook mee, want die is ook begonnen met hardlopen. Voor het goede doel. Nou, ik zit er wel over. Ja, nou ja. Zou ik hier ja zeggen dan? Dan doe ik ook okay, mee. Yeah, ja, we doen yeah, allemaal yeah, mee. Yeah, okay. Ja, yeah. Oh nee, de technicus uh, doet niet mee, maar die doet verslag. Nou ja, als wij nog zo willen meelopen... en dat zou ook ons in een een of kunnen, dan worden we ook oh, door nee. de 15 georganiseerd. Uh, en daarin worden we lopers af nog een beetje naar oktober gelokt. We hebben lekker ontslagjes, wat letters. Er zit een lunch bij. We hebben de Mercedes-laus boven het startvak. En daarna uiteraard het loopwerk. En daarna hebben we ook een lekkere bier en bottenballen. En daar waren we eigenlijk dus uh, achter de echte lopen achter de kern. En dat is een goede groep Afrikaanse hardlopers als hazen voor ons lopen. Ja, ik heb bieren en bitterballen Oeh, verstaan. Bier en bitterballen, dat vond ik inderdaad heel erg ja. prettig. Dat heeft de technicus <laughs> wel verstaan. Nou, hij mag nog doorgaan, dan kunnen we startmaken en dan mag je lekker mee ook in ons, in ons city. Oké, okay, en tot wanneer kunnen mensen zich uh, inschrijven? Of waar? Uh, de inschrijving uh, sluit ons mij Dus het komt op komende maandag. Dus we zijn eigenlijk al sinds oktober de inschrijving geopend. En uh, maandag, maandag kunnen de mensen zich nog voor het laatst inschrijven. Oké, okay, dus maandag kunnen de mensen zich voor het laatst inschrijven? Moeten we even een is het een optie om even opnieuw te bellen? Want het geluid het komt heel slecht over. Ja, dat is prima. Ja? We bellen even opnieuw. Zullen ja, wij dan okay. ondertussen even... Een muziekje draaien? Een muziekje zoiets. Ja. Ja, nee, we gaan het meteen proberen. Hij is nu aan de lijn. Oh, ja. Gaat het nu weer? Ja. Ja, het klinkt al een stuk beter. Goed zo. Nou, dat is uh, ontzettend fijn. Um, we hebben het begrepen. We gaan dus de 4 doen, de 12 en de 16. Um, ja. En er was ook al alles te doen op het circuit zelf. Uh, in de lounge met bitterballen en een lunch begreep ik. Ja, dus als er nog lopers willen we meelopen in het VIP-team van Zandvoort, dan kan dat. Het VIP-team? Ja, het VIP-team hebben we de Mercedes-lounge zeg maar, boven het startvak hebben we afgehuurd. Daar worden, wij, worden de lopers ontvangen. Die krijgen de hele dag lekkers, koffie, lunch, noem maar op. En na de loop bier- en bitterballen. Ze dus krijgen ook een mooie, mooie loopshirt, et cetera. Dus ja, lopers die met ons VIP-team willen meelopen, die, die zijn van harte welkom om, om zich bij, bij ons aan te melden. En, en wat, uh, wat doe je als je meeloopt met het VIP-team? Want dat is natuurlijk ook wel een puntje dan. Nou, het sowieso is, we, je hebt een, apart start, een aparte startvak. We ja. krijgen het startvak achter de, achter de echte weg, wedstrijdlopers. Dus lopers uit Ethiopië en uit Kenia. Ja. Dus ik zeg, nou, het is natuurlijk hartstikke mooi als jij gaat rennen... en je hebt Afrikaanse wedstrijdrenners als hazen voor je lopen. Jazeker. Demotiverend de, de, de bijna. Ja. Nou, die lopen zo loop. snel... Ik moet zeggen, uit ervaring ben ik ze naar de eerste bocht al kwijt. Ja, zie. Maar, uh, maar, maar die mensen van het 15, die, die moeten dus die 16 kilometer dan lopen? Nee, die mogen zelf kiezen. Of ze de, de vierde willen lopen, de 12 of de 16, dat is optioneel. Oké, okay, nou vind ik mezelf altijd een heel belangrijk persoon. Uh, dus dat zou kunnen. Maar uh, is er iets anders tussen gewoon lopen en lopen in het 15 in de inschrijfkosten bijvoorbeeld? Nee, nou, nou, sowieso. Je kan je inschrijven via de website. Ja. Daar zijn aparte tarieven, uh, aparte tarieven uh, per, per, per afstand of per leeftijdscategorie. En de, de, de lopers voor het FIP die betalen 100 euro en dat 100 euro gaat 100% naar het goede doel. Ah. En daarbij worden ze gewoon de hele dag gefetteerd. Ge ge ge en uh, ja, en uh, die kosten daarvoor die, die, die, die nemen wij ons voor onze rekening. En eigenlijk, uh, hebben we gewoon een zonder. Uh, een mooi dakje op het circuit en uh, helemaal in de watten gelegd en uh, de opbrengsten daarvan die gaan uh, naar de goede doelen. Juist. En is de, de de 30 van Zandvoort dan ook aan jullie geleerd Of is dat er wel? Weer... Nee. Nee, nee, nee, nee. Eigenlijk is de, de circuitrun die we zijn aan ons geleerd, Ja. En uh, gezien het enorme uh, enthousiasme hier in Zandvoort heeft Los Champion een aantal uh, evenementen rondom die circuitrun georganiseerd. Waaronder de zeg maar de, de 30 van Zandvoort en ook de, de omloop van Zandvoort. Dat is voor de voor de fietsers voor de wielrenners. Ja. Dus het is echt een heel sportieve, sportieve dagen voor Zandvoort. Uiteraard, heel, heel sportief met spektakel. En hoeveel mensen er, kunnen er totaal deelnemen? Nou, er kunnen, uh, ik, volgens mij is het hoog dat we ooit hebben gehaald, 16.000 deelnemers. 16.000. En uh, we zitten nu ongeveer zo rond de, de 10.000. Je merkt wel dat door de corona uh, zijn de inschrijvingen pas laat op start gekomen... omdat de mensen toch hebben gewacht, ja, wat gaat die lockdown en dergelijke doen... Ja. En nu eigenlijk als vrijgegeven wordt, zien we het nu op het laatste moment... op de die inschrijvingen wel goed aantrekken. Ja, dus nou, er is nog plaats genoeg. Dus wel even een oproep aan iedereen die uh, uh, enigszins goed te been is... ...om te zeggen, we gaan meelopen voor dit mooie doel. Uiteraard. Ja, en uh, wat heel erg leuk is en wat ook net een beetje uh, moeilijk te verstaan was... ...dat was dat jullie ook die uh, run hadden ochtends uh, voor de gehandicapten. Met met, met met rolstoel. De, de specials. Ja. Uh, drie jaar geleden hadden we als goede doel een gehandicapte gehandicaptensport. En toen is het idee ontstaan om ook een run voor gehandicapten te organiseren. En daar starten we mee. En dat is een, rond, een rondje van 400 meter. En daar kunnen we, uh, gehandicapten aan meelopen. Met wat voor handicap dan ook dus kan zijn in een rolstoel, in, in een roadrunner, uh, met, met een loopkwaretje, of ondersteund door ouders. Ja. Uh, maar er lopen ook mensen mee uh, van Usher, uh, die uh, bijvoorbeeld blind zijn of heel slechtziend. Ja. Uh, met een, met een, zeg maar een buddy, die rennen dan ook mee. En een aantal van Usher lopen ook mee op de grotere afstanden. Ja, dus het is hartstikke mooi dat we eigenlijk al die dat soort dingen kunnen combineren. En ook voor de, ja, de mensen die het wat moeilijker hebben, met een handicap hebben, dat we daar ook een... een, een en afstand voor hebben weten te reviseren. Nou, dat klinkt wel heel erg goed. En kunt u nog even in de website herhalen? Uh, de website dat is uh, heel simpel. Het is uh, als je uh, gewoon googelt op Zandvoortsepieren, uh, dan krijg je automatisch in één keer de website uh, voor je neus. Nou, dat klinkt fantastisch. Uh, we hebben in ieder geval alweer drie deelnemers erbij. Dus uh, uh, heel erg vriendelijk bedankt voor uh, dit interview. Uh, en we, we hopen natuurlijk dat het een fantastische query wordt. En dat we nu op de 10.000 zitten, dan we dan dit weekend kunnen we er misschien nog wel duizend bij krijgen. Nou, jullie ontzettend bedankt voor jullie tijd. En uh, succes met de verdere uitzending. Oké, okay, bedankt. Dus succes met de voorbereiding. Dag. Hoi, hoi. Dat was weer een heel interessant gesprek... dat we hadden met uh, Michael Landman... over uh, de circuitrun. Uh, en een mooie uitkomst... dat er in ieder geval drie uh, medewerkers van dit programma... Uh, twee ja. medewerkers van dit programma... en een gast uh, mee gaan lopen. Dat is toch, toch een beetje de druk van de microfoon, hè? Ja. <laughs> ja. Hoe kom je aan drie? Ik zeg net dat twee medewerkers en een gast... hier oh, tafel. tafel. Okay. Ja, ja. Ja. Oh, oh, Pim dacht ja. dat oh, had hij ook al ingeschreven Nog eentje. Ik ga ja, dat wandelen, hè? Niet als dus hardlopen, maar als Oké, okay, dan gaan we hier wandelen. Ook dus dat, dat, dat, vast voor het allemaal, allemaal sportief, ja. Allemaal ja. sportief. Uh, we, we keep on running, zoals het laatste liedje hoorden, Want wat gaan we in de tweede uur doen. In de tweede uur gaan we uh, allerlei hele interessante gasten uh, spreken in ons programma. Uh, we hebben daar Jan de Otto. Die gaat praten over het programma voor ambassadeurs voor Zandvoort. Er worden ambassadeurs gezocht die als een soort cityhost voor Zandvoort... Uh, Zandvoort gaan promoten op... Uh, Mooie dagen en drukke dagen. Uh, we hebben ook nog Gerard Kuiper... die gaat praten over tien jaar de seniorenvereniging. Vierde okay. verjaardag. Dat is alweer tien jaar, hè? Dat is alweer tien ja. jaar, ja. En ik ben nog geen lid. Um, <laughs> en Remco Wijnja gaat praten over het pluspunt na corona. Nou, daar zijn we natuurlijk allemaal heel benieuwd naar van hoe die onderwerpen zich gaan ontwikkelen. Uh, gaan we nu naar muziek of wachten we tot dat, uh, dat het nieuws erin komt? Oké, okay, helemaal goed. Nou, een klein, klein stukje muziek en dan zijn we er zo meteen in het tweede uur van Goedemorgen Zandvoort. I'd soon be free Then you'll know just what to do If you